Drie uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse justitie heeft de prominente islamoloog Tariq Ramadan... in staat van beschuldiging gesteld in twee verkrachtingszaken. De 55-jarige Zwitser werd woensdag in Parijs opgepakt. Hij wordt beschuldigd van de verkrachting van twee Franse vrouwen... in 2009 en 2012. Ramadan neemt, noemt de aantijgingen laster. Hij was in het verleden verbonden aan de Erasmus Universiteit... en integratieadviseur bij de gemeente Rotterdam.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 De jongen van 19 die vorige week in Amsterdam gewond raakte bij een schietpartij in een jongerencentrum mag daar voorlopig niet meer komen. Bij de schietpartij kwam een 17-jarige stagiair om het leven. De 19-jarige raakte in november ook al gewond bij een schietpartij in deze buurt. In Amsterdamse media wordt gesuggereerd dat hij het doelwit was van de daders. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. In Chicago is Dennis Edwards overleden. Hij is de zanger van de wereldhit Papa was a Rolling Stone. En hij zong dat nummer met de Temptations in 1972. De Amerikaanse soulgroep scoorde in de jaren 60 en 70... de ene hit na de andere. Edwards was in 1968 de nieuwe leadzanger van de band geworden. Dennis Edwards zou vandaag, zaterdag, 75 jaar zijn geworden. Het weer. Vannacht koelt het af naar 2 graden aan zee... tot min 1 in het binnenland. Plaatselijk kan het glad worden... Morgen wolkenvelden, hier en daar zon en een winterse bui. Het wordt morgen een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nacht van de Radio. Met Joyce Brekelmans. Ja, je luistert nog steeds naar De Nacht van de Radio op NPO 1. Het programma waarin we op zoek gaan naar verhalen. Gemaakt door kunstenaars, podcastmakers, muzikanten en opiniemakers. En dan gaan we nu luisteren naar Sjoege, de wekelijkse column van 100 seconden. Deze week gemaakt door televisiemaker Daan Boom. 100 seconden Sjoege. Hier is een gedicht wat ik schreef toen ik 11 jaar was. Waarvan ik nooit had gedacht dat het Radio 1 zou halen, ook niet diep in de nacht. Maar aangezien alles mag, heb ik besloten mijn elfjarige zelf een kans te geven. Komt-ie. Daar loopt een hond met een dikke poepklont uit zijn stronten kont. De aangekoekte plakaten zijn rond. De hond eet niet gezond en daarom is het dunne poepenstront. Wacht even, ik onderbreek mijn elfjarige zelf hier even niet omdat het te banaal is, alles mag ten slotte, maar omdat ik mezelf tegenspreek. Ik heb het eerst over een dikke poepenklont uit zijn kont, van die hond dus. En daarna over dunne. Dat is tegenstrijdig, snap je? Anyway, het gedicht gaat verder. Dag hond. Hij ligt nu begraven onder de grond. De aarde is rond. Het is eigenlijk één grote strontklont. Mensen kijken in de toekomst alleen nog maar naar hun smartphone en zijn ongezond. Er zal vast een jaar komen waarin papa het belangrijker vindt om te kijken van wie hij een berichtje heeft gekregen dan dat hij heel huis thuiskomt. En iedereen kijkt alleen nog maar naar dat ding en niet in het rond. Deze aardbol hangt dan ook aan een zijde lont. Ik bedoel, in de toekomst komt er waarschijnlijk smok uit je mond. Je zou toch denken dat er geen kerncentrale meer bestond, bestaat? In ieder geval, waar het op slaat, is dat deze wereld kapot gaat. Twee vingers in je kont, kom op, kom op. Dat is nu nog Ali B. In 2018 de youtube ster. Famke Louise feed Junior André. Jongens, denk aan morgen en laten we deze aardkloot goed verzorgen. Staar minder naar je mobiel, want anders ben je een debiel. Groetjes Daan uit groep 7. Wist niet, ja, boe, je kent me toch Doe strictly bird ben een animal Ha, tegen hem herken je mij niet Van de fake, stap plus 15 En oh ja, dat is mijn wij Die dieren min 30 tegenleggen Voel me losjes, ik ben strak Naar de wc, ik heb pak Gele dakken, glasje bird, lik je kristal Of putje nap? voel de liefde Doe me vreemd, party in de 301 Lowlands, magneetpar In de caravan, dat ik yes, ik ken Vlieg gaat uit vannacht We brengen het House in de house, in de luxe of net de naast. Zing in jou, zing in mij, doe ik kom maar in mijn maan, oké. Okay. Dag in de para, elke dag achter, vier, alcohol. Ik heb een blik vol beurt en mijn glas is vol. Ik heb een jackie. Mijn twee zandboeken maak werk van Op bij de Siba, laans op de Wong Nike vest, geen Louis Vuitton, Zin me niks, daarom drinken veel Maar is het dankje gebleven in mijn keel In de paradies om een glas op twee Whiskey, vodka en een fuck that face mijn ogen hangen en ze lopen langs Die chick zijn en ze zeggen in de van In de paradies om een glas op tien En alle chicks zien dat ik voor de artsen vien Ik ben een hoe en ik heb een racht gesteerd Maar vandaan kom het denk je van mijn pas misschien Het gaat niet uit vannacht We brengen het beest Naar buiten dan Licht uit van de oppositie. En dan is het nu tijd voor het Joopcafé. Hasna Elmeroedi en Francisco van Jolen praten over vrouwen die ernstige gezondheidsschade oplopen. omdat ze door artsen niet serieus worden genomen. Het Joopcafé. Ja, dus we gaan het eerst hebben over de vrouwen en uh, hartinfarcten. Hasna. Vertel. Um, nou in dit artikel komt een aantal vrouwen aan het woord... Die, uh, dat een hartaanval geha gehad heeft. En het is, wat, er, wat er zo bizar aan is... is dat alle vrouwen die aan het woord komen... Um, nou ja, de dokter hebben gebeld, de huisarts hebben gesproken... of een huisartsenpost of wat dan ook... en eigenlijk een beetje weg werden gestuurd met... Um, ofwel het verhaal, neem maar een parasitamolletje of een ibuprofen... want je bent maar aan het hyperventileren. Hè. Doe maar even rustig. Als mensen geïnteresseerd zijn, het verhaal heet ook... vrouwen vertellen over hoe hun hartinfarct niet werd herkend door hun arts. Juist, en het is geschreven uh, door Milou Delen. Um, wat, wat zo shocking daaraan is, is dat het, dat het in lijn... Staat met of eigenlijk um, het illustreert heel goed de gezondheidszorg... en hoe de gezondheidszorg het vrouwenlichaam niet serieus neemt. En wat ik daarmee bedoel, is dat um, er jarenlang... is er uh, medisch onderzoek voor een groot deel gedaan op mannen... of alleen op mannen, en uh, werd het vrouwenlichaam daar voorkomen... Uh, ja. Een beetje buitengelaten, zo van nee, dat is maar lastig. Want ja, hormonen, menstruatiecyclus, dat doet van alles en nog wat met. Um, Als je met dingen wilt testen, is dat lastig. Ja. Um, maar het gevolg ervan is wel dat onbekend is... of in mindere mate bekend is... wat bepaalde medicijnen nou precies voor effect hebben op vrouwen. Of, of um, bepaalde aandoeningen hoe die eruit zien bij vrouwen. Zoals bijvoorbeeld een hartinfarct. Um, het stereotype beeld van de hysterische vrouw... die dus hyperventileert en weggestuurd wordt... met een uh, paracetamolletje of een ibuprofen. Zo van, ga maar eventjes wat ademhalingsoefeningen doen... en op een yogamatje zitten. Dan gaat het wel over. Um, die dan vervolgens een hartinfarct blijkt te hebben. Dat daar moet wat tegen gedaan worden. En ik heb het idee dat dat nu pas... sinds de afgelopen jaren steeds meer bekend wordt. Maar nog niet voldoende, naar mijn mening... Euh, ja, dat het nog niet voldoende bekend is. Het is eigenlijk het, maar dat is een lange traditie. Als vrouwen afwijkend gedrag vertonen... Don't op say. het moment wat voor vorm dat ook is, dan, zijn ze iets, dan is er psychisch iets mis. Dus ze zijn hysterisch. En een voorbeeld daarvan is... in de gevangenis zitten meer mannen dan vrouwen. Dan zou je denken dat komt omdat um, mannen gewelddadiger zijn dan vrouwen. Dat zijn ze ook wel. Maar als je in de psychiatrische inrichting gaat kijken... is het wel snel andersom. En dat komt omdat vrouwen sneller voor gek worden verklaard dan mannen. Ja, ja, nee, dat is zeker zo. Um, en... Uh, ook, ook die menstruatiecyclus die wordt een beetje als. Ja, weet je, als je. op het moment dat je daar heel erg veel last, hebt, last van hebt als vrouw, ofwel fysiek ofwel mentaal, dan wordt dat echt een beetje afgedaan alsof je gek bent. Terwijl het volgens mij gewoon iets heel simpel biologisch is, waar, um, wat mij betreft, de, de medische zorg en, en sowieso onze omgeving veel meer op toegespitst. Kan zijn. Blijkt dat ook uit het verhaal dat dat zo is? Eh, dat vrouwen niet serieus genomen worden? Nou, dat blijkt dus, dat blijkt dus zeker uit het verhaal. Um, even kijken, dit is, ik zal even een, een klein stukje citeren. Um, dit gaat over een vrouw die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht... uiteindelijk nadat ze al een aantal keer aan de bel had getrokken. En zij, zij zegt dus, er is niet naar me geluisterd. Ik had zulke extreme pijn en gaf duidelijk aan... De artsen hebben het zekere voor het onzekere moeten nemen en dat hebben we ze niet gedaan. In de gesprekken met de huisartsenpost na mijn infarct werd mij verteld dat ze het niet hadden verwacht omdat ik zo jong was. Jonge vrouwen krijgen ook hartinfarct, het zijn niet alleen oude mannen. Nou, in dit geval gaat het dus echt even over haar leeftijd, omdat ze, uh, geloof 26 is. Um... En om even duidelijk te maken, zij is voor de rest van haar leven beschadigd? Omdat er niet op tijd is opgetreden. Ja. Ik begreep dat, als ik het wel heb... deze hield heeft nog maar een uh, hartwerking uh, van 35 ja. De voorkant van haar hart is uh, afgestorven. Ja, klopt. En nou ja, dit, dit is ook zo schrijnend. Dat ze een huisarts dus eerst de huisarts had gebeld... die na anderhalf uur komt En dan zegt, oh, je bent aan het hyperventileren. En je moet rustig worden. Wil je een paracetamol? Terwijl ze dus met schreeuwende pijn... zwetend, kotsend... aan het kotsen van de pijn... En volgens de huisarts komt dat door hyperventilatie. Nou, ik vind dat, ja, ik vind dat echt shocking. En dat kom, maar komt dat dan oké, okay, Dat er gezegd wordt, ja, je bent jong, dan denk je niet aan een hartinfarct. Of komt dat omdat ze een vrouw is? Nou, dat komt ook omdat ze een vrouw is. Want de symptomen uh, kunnen net wat anders uitpakken, ook bij uh, vrouwen. Weet je? En dat, dat staat ook ergens in het artikel, dat op het moment dat je als man pijn op je borst hebt, dan. Er gaan de alarmbellen af, dan denken ze: Oh jee, die man heeft pijn op zijn borst. En dat bij een vrouw wordt ook al gedacht: van... Hey, misschien is het de, de maag of he, de, de longen. Nee. Er wordt al snel gedacht aan minder ernstige aandoeningen. Ja, juist. Nou, ja, dat, dat is toch idioot. En uh, dat, jij zegt dat dat komt omdat de, de hele gezondheidsindustrie is gericht op mannen. Ja. Altijd al geweest. En dat betekent bijvoorbeeld dat artsen ook zo opgeleid zijn. Ja, inderdaad. Dus. Um, de, stereo, de stereotype klachten kunnen anders uitvallen bij vrouwen dan bij mannen. Een vrouw heeft bijvoorbeeld ook een kleinere hart dan een man. Uh, dus het vergt wat meer onderzoek. Um, en op het moment dat jij als huisarts bent opgeleid... om naar bepaalde klachten of bepaalde symptomen te zoeken... en uh, het is allemaal net even anders. Ja. En misschien is iemand wel hysterisch op het moment dat ze een uh, hartinfarct hebben... omdat ze zoveel pijn hebben. Dat het een sluit het ander niet uit... Ja, en wat mij ook verbaast in het verhaal iedere keer is dat er dan uh, nou, mensen bellen de huisarts, de huisarts reageert verkeerd. Of uh, zelfs in het ziekenhuis wordt, uh, worden dingen niet serieus genomen soms. En dan ligt iemand al in het ziekenhuis. En er staat een afschuwelijk verhaal in over een vrouw die een hartinfarct krijgt terwijl ze aan het bevallen is. Of in ieder geval net voordat ze gaat bevallen, eh, waardoor ze uh, in coma gebracht moet worden. Nou, echt afschuwelijke dingen. Uh, maar ook in die verhalen ook, iedere keer wordt dan de ambulance gebeld. En uiteindelijk is er iemand die belt een ambulance. En die ambulance-medewerkers, die hebben altijd wel vrij. Die, tot tenminste wat ik zie, merk uit die verhalen. Die hebben altijd meteen door wat er aan de hand is. Nee, de, een van die vrouwen vertelt bijvoorbeeld dat uh, de dokter. of dat haar huisarts niet eens de moeite neemt om haar uh, uh, bloeddruk te meten. Dus ambulance-personeel is uh, getraind op acuut. Hulp verlenen. Op het moment dat je iemand in een bepaalde status aanvindt... ga je meteen kijken, wat is er aan de hand? Los nog van alle externe factoren. Is het een man, is het een vrouw, whatever. Je wil gewoon dat die persoon uh, niet, geen pijn meer heeft. Dus ik denk dat het ambulancepersoneel veel meer gericht is op... oké, okay, nou ja, dan gaan we hop, bloeddruk meten, wat is er aan de hand? En als, als je dat doet, dan kom je al meteen ergens. Ja, misschien dat die gewoon veel meer gewoon standaard procedures volgen. Ja, ja, ja, Veel minder kijken naar wie is die persoon en wat zit daarachter. En uh, nou ja, is dit misschien iemand die uh, drie keer in de week naar de huisarts gaat, of is het iemand die, die eigenlijk nooit ziet. Weet je, dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon, dit, dat, dat is de patiënt, die heeft hulp nodig en nu. Dus ja. daar worden de vrouwen nou, door gered. Maar, nog maar nog wat wil ding... je? Uh, hier... Nou, er was nog één ding wat me ook wel opviel uh, aan het verhaal is dat de vrouwen die geportretteerd worden... allemaal een beetje zelf ook twijfelen aan... wat er nou met hen aan de hand is. Um, dat heeft aan de ene kant denk ik wel te maken... Dus met voorlichting over uh, uh, hartinfarct, et cetera. Maar het heeft ook te maken met... hoe je dus als vrouw zelf ook geconditioneerd wordt... om te denken van... oh ja, nou ja misschien is het toch gewoon stress. En heb ik misschien toch gewoon te veel hooi op mijn vork genomen en het gaat wel over... ik neem inderdaad wel een, uh, uh, een parasitamolletje. Ik herken dat ook wel, dat ik dan denk, ja, weet je... Je wilt je niet aanstellen. Ja, je wil je ook niet aanstellen. Dus ga je maar door en ga je maar door. En dan blijkt er uiteindelijk iets veel ernstigers aan de hand te zijn. Dus bij deze, een oproep, neem jezelf serieus. Ja, en wat misschien ook meespeelt is uh, uh, dat... Mannen zijn natuurlijk, weten we wel... die zijn sterker. Ja. Sterkere licht, nee, maar, en die zijn uh, agressiever enzovoort. Maar vrouwen uh, zijn veel beter, hebben veel grotere weerbaarheid. Mm. Veel hogere weerbaarheid. Zijn veel beter het verdragen van pijn. Zijn veel beter uh, om te gaan... We kunnen veel beter omgaan met stress. Met, uh, dus dat ze daardoor misschien niet zulke... Um, symptomen vertonen als een man dat heeft. Dat zou dus allemaal kunnen. Dat is aan uh, de heren en vrouwen medici... om dat allemaal uit te gaan zoeken en te gaan onderzoeken. Van hoe zit dat nou precies? Uh, maar ik kan het me helemaal voorstellen... want nou ja, je wil niet weten wat voor pijn ik elke maand moet doorstaan... Hè? Als, uh, als ik weer menstrueer. En toch gewoon doorwerken. En uh, nou ja, schouders eronder. Dus, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat op het moment dat je... Uh, knallende koppijn hebt of inderdaad uh, toch een hartinfarct... dat je denkt van nou ja, pff, het hoort erbij... Ja, we praten over seksisme in de geneeskunde... en, en wat dat voor gevolgen heeft voor vrouwen. Uh, mocht je daar zelf iets over hebben meegemaakt of een vraag over hebben... laat het ons weten. 0800-1121 of app ons via de Radio 1-app. Dan, dan nemen we dat zeker mee. We gaan luisteren naar de Nederlandse band Klaw was en het prachtige Rosie. Aan de telefoon hebben we Herman uit Groningen. Goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ik wilde even reageren op, uh, de, op de uitzending. Um, mannen en vrouwen zijn gelijk. Bent u het daarmee eens? Uh, als in dat ze gelijke rechten horen te hebben? Ja, absoluut. Nou, dan, dan hebt u al een punt. Gelijke rechten. Maar gelijk. Ik, ik heb uh, gestudeerd vroeger. En ook economie en later marketing. En uh, er werd... Bij de studiegenoten werd gezegd... ...mannen en vrouwen zijn gelijk jarenlang... ...heb ik dat gehoord tot en met de dag van vandaag. En ik denk dat het een van de grootste beperkingen zijn in Nederland... Uh, voor de, ...ook voor de economie... ...dat vrouwen gedroegen zich dan meer als mannen... ...en mannen moeten zich meer gedragen als vrouwen... ...omdat ze voldoen aan de eis dat ze gelijk zijn... ...en gelijkwaardig zeggen ze dan soms... ...en gelijke rechten. Maar... Ze, ze, ze zijn volgens mij altijd, vond ik... Ik kwam altijd in opstand daartegen tegen de meerderheid in... dat mannen en vrouwen zijn, gemiddeld gesproken, niet gelijk. We zijn biologisch niet identiek. Dat ben ik helemaal met u eens. Ja, maar de, de, de consequentie van... Um, ik, ik heb een keer een, uh, bij de crematie van mijn, van, mijn, van mijn vader, van mijn moeder... Heb, heb ik een speech gehouden. En heb ik ook gezegd dat ze zeer geëmancipeerd waren... hoe ze met het huishouden omgingen. Heb ik ook dit punt aan de orde gebracht in die speech? Dat, dat de, de mening dat mannen en vrouwen gelijk zijn niet klopte. en de afloop zei iemand een nicht van: uh, ja, maar gelijkwaardig. Toen zei ik: ja, maar een paard bij het schaken is niet gelijkwaardig aan een loper. En, en uh, ik heb liever een, een leuke vrouw in bed dan een leuke man. Uh, maar het gelijkwaardige en gelijke rechten. Laten we maar zo zeggen. Een, een leuke man heeft niet de gelijke rechten in mijn slaapkamer... dan een leuke vrouw. Er, er wordt een gelijkheidsdeken al sinds de zestige jaren... in de, in de discussies over Nederland uitgestort... waar ik een van de weinigen was en nog steeds ben... die zeggen, dat klopt helemaal niks van. En nu komt dan aan de orde dat mannen en vrouwen... gemiddeld gesproken weer, hebben een ander symptoomgedrag... met het uh, krijgen van een hartattack... Uh, ik, ik denk dat ook in de economie gaan gaan, gaan vrouwen zich gedragen als mannen, die gaan ook, ook een mantelpakje aandoen. En net zo praten als mannen, terwijl ik bij de economie een zeg maar een meer vrouwelijke kant had, van het gaat niet om geld, het gaat om intermenselijke warmte, wat de behoeften. Betreft. En als maar, de... maar, maar wat zegt u dan tegen vrouwen die zoiets hebben van: ja, maar ik heb helemaal geen zin om, om warm te zijn en hoffelijk te zijn en al die dingen die, die volgens u en volgens bepaalde normen bij het vrouw zijn horen. Ik, <laughs> uh, ik wil gewoon mezelf zijn en, en wat dat inhoudt, dat maak ik lekker zelf uit, want dat zijn mijn rechten. Maar ik hoorde gisteren op de radio nog een meisje zeggen: die had een witte Audi op weg naar de uh, operatietafel dat ze van het ziekenhuis gekregen dat ze daar uh, relaxed naartoe kon rijden. Dus zei ze, ik had liever een roze uh, BMW in plaats van een witte. Ik, ik bedoel, ik, ik kom bij winkeltjes waar ik speelgoed liggen. En de meisjes pakken toch over het algemeen andere dingen dan jongetjes. Ik wil niet zeggen dat ze dat moeten doen. Maar het, het wordt gewoon al 40 jaar in mijn omgeving ontkend. Dat, dat, d, hoe kan nou een mannelijke vrouw... Hoe kan een man zich vrouwelijk voelen? Dat was optionaal. Een man die had zich laten veranderen in een vrouw, qua uiterlijk. Die voelde zich al heel jong um, een vrouw. Nou ja, dat, dat kan om, omdat die mensen dat zo voelen en dat, dat leggen ze uit. Ik bedoel, ik, ik kan me helemaal voorstellen dat, dat als, uh, als je bent opgegroeid met andere ideeën... dat het, dat het heel lastig is. Maar ik denk dat het belangrijk is om te luisteren naar wat mensen daar zelf van vinden... en hoe ze zich daar zelf bij voelen. Maar Herman, ik wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage. Oké, okay, dankjewel. En ik heb nog een beller aan de lijn. Goedenacht. Goedenavond. Hallo. Wat is je naam? Be, uh, van Schaik. Meneer Van Schaik, goedemiddag. En uh, ja, zeg maar Joop. Joop uh, ik Er zijn nog twee thema's, maar nu iets we even zakken. Maar over die cardio, hè? Dus die cardiologie, hè? Ik hoorde net iemand uh, praten. Ja. Over het hart falen, hè? Hebben we het goed? Ja, nee, zeker. We hadden het inderdaad over dat. Uh, uh... Eigenlijk hartfalen wordt bij vrouwen uh, slecht herkend in de geneeskunde. Ja. Omdat al het onderzoek wat erna gedaan wordt, is, ja. is, is gedaan op mannen. En uh, ja. omdat, omdat vrouwen uh, andere symptomen vertonen. Ja. En ook ja. en, nou ja, andere biologie hebben uh, gedeeltelijk. Um, ja, wordt dat dus slecht herkend. En dat is gevaarlijk. Er gaan gewoon vrouwen dood aan omdat het niet herkend wordt. Ja, uh, ik wil alleen maar zeggen. Ja, ik, op, ik probeer ze ook mogelijk te ja, verrijden. No, hmm. Want het is een tijd. Hartstikke Ik even, uh, was 19. 19 eh. uh, ja, klopt, 1989. Ik denk niet dat het jaartal toe doet, maar wat wilde u vertellen? Nee, Oké, okay. maar ik zat op woensdagmiddag lekker fris, gekapt, krant gedoucht. Ik, wil, ik kom naar terug Ik wil lekker naar de markt. Uh, ik zeg niet Markt, normaal weer Markt. En uh, zet nog op. En één keer, ik denk, ik kreeg een raar gevoel. was 20, zo'n 5 voor 3. Heel netjes. Ik drink een pulsje. Misschien te horen, weet ik niet. Uh... En toen voelde u iets aan uw hart? Nee, helemaal niets. Helemaal niets. Ik denk, ik pak de fiets. Ik woon in een buitenwijk van Utrecht. Prachtige mm -hmm. Zuiden. Ik pak de fiets. Ik ga naar een dokter toe, huisdokter. Dat is 800 meter fietsje. Ik uh, vertel zo van mijn baron de symptomen. 25 minuten later werd ik gecatheteriseerd... in het symptomatische in Nieuwegein. 25 minuten later. Ja, vierde allemaal land. ik dacht, wat zei je nou, joh? Ik kreeg, kreeg heperine, infususus, et cetera. Maar, gecatheteriseerd... dezelfde dag nog, nou ja, dezelfde dag nog, anderhalf uur later. Nou, ik werd rustig gehouden, de op, en de volgende morgen. Dus de woensdag op donderdagmorgen... Donderdag ja, de volgende 18. dag, ja? Ja, dat was op dondermorgen Iets overachtig, bang. Zes onderwijdingen. Zo! Nee. Nou, ja, ja, ik... Ja, ik... ik mag er niet van af maar... En dus is in 1900 nee, eh, 2008 geweest. En, en heeft hij... En, en dat, dat, was, dat kwam uit het niets? U, u, was, u was gezond? Uh, juist. Ja, heel veel het niet. Ik voel niets. niet. Normaal krijg je uh, krampen, zweet. Uh, ik weet... Uh, maar ik had helemaal niet, Ik ben op de fiets geweest. Ik, ik voel niets. niet. Dus Alleen... Je... Ja? Ja, het is heel... Ja, ik weet het niet hoe het Bij mij uh, Normaal krijg je krampen, je gaat zweet. Je krijgt het niet voel. Nee, uh, ik kreeg wel een gevoel van... Ja, of ik werd uh, geduwd. Ja, dat blijf ik toch zeggen. Ja, niet zo ongelieveerd over. Ja, ik ben bang wankegeloos. Maar laten we ongelieveerd even buiten. Maar of gestuurd werd en bang, in die ambulance. Naar het uh, Nieuw-Gijn, Antonin's Ziekenhuis. Ja. Nou, wat ik net al zei. En de volgende morgen. De ja, ja. Ja, ik, ik, het, zo, zo kan het ineens gebeuren. En, en het klopt inderdaad dat uh, er zijn bepaalde standaard symptomen die ge geassocieerd worden met, ja. met hartfalen. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn dat iedereen die symptomen vertoont. Um, het is ook zo in, in de geneeskunde dat symptomen zijn manieren voor artsen om, om dingen te herkennen. Um, mm -hmm. en, en het gaat dan om, om een meerderheid. Het gaat om overeenkomsten in mensen met dezelfde klachten. Die, die, waardoor ze kunnen zeggen: van nou ja, als je die en die klachten ja. hebt, dan is het misschien wel ja. dat, of dan is het misschien wel dat. Maar het is geen. Exact, uh, uh, het is geen wetmatigheid. Het is niet zo van, je moet dit hebben, dan is het dat. Um, het, kan, het kan inderdaad zich heel anders manifesteren. Want mensen zijn anders. Uh, als je bijvoorbeeld een hele hoge pijngrens hebt... of um, ja, misschien, misschien ja. heel erg met pijn bezig juist... Dan, dan kan het al veel eerder of veel later of veel heftiger. Dus um, ja, ik, ik ben uh, gewoon heel blij voor u dat het heel goed is afgelopen... en dat u ja, zo adequaat bent ook. geholpen. En um, ik wil u heel hartelijk danken voor uw verhaal. We gaan luisteren naar John Legend en... Idea. Ah, doen we, It's John Legend over public displays of affection. Um, aan de telefoon hebben we Frank uit Veldhoven. En Frank, ik geloof dat jij het niet helemaal eens was... met hoe ik iets omschreef. Hallo, George. Hi, goeienacht. Het is niet uh, per se zo per definitie. Want het komt wel uit jouw mond. Maar ik denk dat de wijsheid die uit jouw mond komt... algemeen is. En een algemene veronderstelling, denk ik... tussen haakjes aanname, hypothese dreigt te worden. Maar, maar, je, wa, wat, men... ja, maak het even specifiek voor onze luisteraars, alsjeblieft. N uh, ja, ik bedoel dit. Ik vind de vooronderstelling... vind ik een negatieve connotatie hebben zonder meer. U, u bedoelt dat ik zei dat er, dat er sprake is van seksisme in de geneeskunde... voor de duidelijkheid. Dat zei jij, maar het is een algemene aangenomen tegenwoordig... Hypothese. Maar, maar mag ik u dan vragen? Hè? Die mag um, jij zeggen. Hè? Oh, nou, heel graag. Um, hoe uh, zou jij het noemen als er dus uh, historisch gezien alleen uh, medisch onderzoek wordt gedaan op mannen? Ja. En als uh, alleen mannen belangrijk worden, genoeg worden gevonden om daar dat onderzoek naar uit te voeren? En, omdat, en dat als gevolg daarvan gaan vrouwen dood. Wat... Hoe, wat hoe zullen we dat dan anders kunnen noemen... wat een minder negatieve connotatie heeft? Ik vraag me af of het zo is wat jij zegt. Nou ja, dat is wetenschappelijk inderdaad... aangetoond. Hè? Daar, is, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat blijkt nu. Dat probleem wordt nu aangekaart. Ja. En, en, en daar, ja, daar, daar moeten dus nu uh, nieuwe onderzoeken naar worden gedaan... naar hoe vrouwen daar dan op reageren. En wat daar voor nieuwe... Uh, um, ja standaardprocedures op toegepast kunnen worden... zodat, zodat het uh, probleem kan worden verholpen. Want het is gewoon gevaarlijk, deze situatie. Ja. Ik heb inderdaad in Nieuwsuur, als ik het goed heb... drie weken geleden... <coughs> dokter, professor, mevrouw... ik weet niet meer waar, waar ze vandaan kwam. Ik dacht uit Utrecht. Mm -hmm. En die is hier een grote voortrekker van. Uh, die mevrouw kwam in beeld met een patiënt, etc. En bevestigt inderdaad wat jij zegt. Maar ik vind een verwijt vind ik te ver gaan. Waarom? Daar zijn, alle, daar zijn allerlei onderzoeken natuurlijk gaande. De evolutie daarin. Naar allerlei ziekten. Ik kan uh, de link verleggen bijvoorbeeld naar kankeronderzoek. Daarin zitten ook ooit verschillen. Waarvan je denkt waarom zoekt u niet verder? Dan wordt er bijvoorbeeld bij hoog en laag beweerd... een tumor is niet uitgezaaid. Terwijl na de hand blijkt dat de tumor wel uitgezaaid is. Ik wil hiermee zeggen... ik denk dat dit voor mannen en vrouwen... één, een punt is van evolutie... twee, een financieel aspect... en ik denk inderdaad dat er grenzen verlegd worden... zowel qua onderzoeken, zowel veraf... Als dichterbij halen. Ja. En ik denk dat we op een punt gekomen zijn dat qua gezondheidszorg voor hart- en vaatziekten bij vrouwen inderdaad, de alarmbellen zijn gaan rinkelen en we dus uh, dieper onderzoek moeten gaan plegen. Maar ik vind een verwijt vind ik te ver gaan. Ja, maar dat, dat is heel grappig, want u gebruikt het woord verwijt. Maar ja. uh, seksisme is, is niet zeg maar van hoi, uh, vrouwen zijn boos op mannen en. Uh, smijten met een verwijt, namelijk seksisme. Seksisme ja. is, een, is een sociologisch verschijnsel... wat, ja, wat ja. door de hele geschiedenis is op heel veel verschillende manieren uit... waaronder ja. op deze manier. En het is helemaal niet uh, een verwijt aan, um, aan de mensen... die nu proberen uit alle macht mensen beter te maken. Het is ook niet een verwijt aan artsen die dingen mm -hmm. missen. Maar het is een constatering van... we missen iets omdat we er altijd... Eén manier ja. naar hebben gekeken en de andere kant zijn we vergeten. Dus ja. ik denk dat dat, dus... dat dat belangrijk is. En ik, ik geloof ja, u zegt ook van, nou ja, dat, dat speelt op heel veel medische vlakken, ook in ja. de kankerbestrijding. En ja, ja, dat maakt u een heel goed punt in. Hartelijk dank. In ieder geval, Joyce, om af te sluiten, inderdaad. Uh, ik denk dat uh, het een, inderdaad een sterk signaal is om inderdaad het serieus te gaan nemen ja. wat diepere oorzaken betreft van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Maar ik denk zeer zeker niet dat het verwaarloos is geweest. Nou ja, de, de, daar, daar, um, de, daar, zijn, daar kunnen we het over oneens zijn. De, de, de cijfers wijzen in ieder geval uit dat er, dat er wel een aantal dingen mis ja. zijn gegaan. Okay, maar okay. Um, ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage. En uh, nog een okay, hele fijne uh, nacht. Sorry, jij moest ik zeggen, Frank. Nou, dan mag je, dan mag je. En ik wil... En ik wil jou ook bedanken hiervoor. Nou, hartstikke graag gedaan. Leuk dat je belde. En uh, we gaan dit onderwerp afsluiten. Want het is tijd voor het tweede deel van het Joop Café. Uh, Nog steeds praten Hasna Elmaroudi met Francisco van Jolen. En uh, ze gaan nu in op het rapport. Waarin glashard bewijst staat dat AZC's, asielzoekerscentra... niet de bron van criminaliteit zijn... Maar, ja, waar iedereen altijd bang voor is dat het is. Uh, dus de vraag is nu... Zou Wilders en, en andere mensen die die mensen hebben bang gemaakt... moeten die hun excuses nu gaan aanbieden? Het tweede onderwerp is uh, de opening van de Volkskrant op donderdag. En die is uh, dat, dat uh, de kopluid robuust onderzoek bewijst. Onveiligheid in buurt neemt niet toe naar komst AZC. En dat robuust onderzoek betekent dat ze het gewoon echt een keer helemaal goed hebben onderzocht. Het WODC, Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum... van het Ministerie van Justitie, die heeft alle statistieken erop losgelaten. En Het rapport werd donderdag aangeboden aan de Tweede Kamer. En, um... Mag ik de conclusie <coughs> vertellen van het rapport? De conclusie is, de kans om slachtoffer te worden van een strafbaar feit... is met de komst van een opvangcentrum voor asielzoekers... niet aantoonbaar groter geworden. Het wordt zelfs in sommige gevallen is de, uh, op, is de wat kleiner geworden. Um, en, maar dat is niet alleen. Het gaat ook om allerlei andere dingen die daar omheen zaten. Uh, de Volkskrant heeft er ook een reportage over gemaakt. Die is ge, ge, ge, gereisd naar de Beverwaard. Een wijk in Rotterdam-Zuid. De stad waar wij allebei vandaan komen. En uh, die zijn eens met die bewoners gaan praten. Want dat was nou een wijk waar echt heel veel protest waren. waren. Mensen waren daar heel tegen de komst van een uh, asielzoekerscentrum. Dat ging er heel emotioneel aan toe. Uh, burgemeester uh, Abu Talib, uh, die heeft toen een, uh, ja, uh, de bonus toegesproken. Uh, daar kwam, uh, hij moest beschermd worden door de ME. Er werd gescholden, er gingen stenen door de lucht zelfs. Uh, en ik moet nu even kijken, het stuk erbij halen. Nee. En die, uh, uh, die mensen daar, die zeggen nu van ja, uh, uh, uh, er komt een mevrouw aan het woord van... die zegt, ik heb me vergist. Uh, we hebben ons gek laten maken door verhalen die rondgingen. Vrouwen konden niet meer alleen over straatwet ons gewaarschuwd, omdat ze verkracht zouden worden. Ik was bang dat ze hier de hele boel kort en klein zouden slaan... als ze geen verblijfsvergunning kregen. En nu denk ik, ik heb me laten meeslepen... terwijl ik eigenlijk helemaal niet wist wat we konden verwachten. We zijn opgehitst. We zijn, hebben elkaar gek gemaakt. Het was kudde gedrag. Ja, en dat was het ook. Uh, wat ik zo frappant vind ook aan uh, nou ja, de quote die jij net geeft... is dat ze zegt uh, dat ze bang was ook dat, dat ze uh, de boel kort en klein zouden slaan... als ze geen verblijfsvergunning zouden krijgen. Het beeld dat van uh, de, de, bijvoorbeeld de vluchtende Syriërs of uh, anderen geschetst werd... is dat het een soort... ja, ja wat is het? Ik weet niet, onopgevoed, uh, wilde... Uit Syrië was die naar Nederland trok om hier dan vervolgens hè, alle vrouwen te verkrachten en de boel kort en klein te slaan. Alsof het mensen zijn zonder, uh, ja, zonder, enige menselijkheid uiteindelijk, echt stel wilde beesten. En surprise, surprise, dat bleek dus niet waar. Het gaat gewoon om mensengezinnen die naar Nederland zijn gevlucht omdat ze weg wilden uit een oorlogsgebied. En ik vind het toch wel heftig dat ik vond de beelden destijds al heftig en dat er zoveel verzet tegenkwam. Um, maar ook als je dan achteraf terugkijkt en denkt: van ja, maar hoe, hoe kun je nou. Hoe, waar komt dat beeld dan vandaan dat het, stel, Wildebrassen waren? Nou, dat weten we waar dat vandaan komt. Dat, dat is de mensen verteld door uh, vooral ook politici. Mm -hmm. En hun, uh, hun, de, wat daar omheen hangt, dan de journalisten die het daarmee eens waren. En dat hebben we het gewoon heel erg uh, simpel over Geert Wilders. Met zijn kom in verzet. Uh, en zijn uh, partijgenoten. Die hebben mensen echt opgehitst. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of dit rapport nog wat gevolgen gaat krijgen. In die zin. Want vergis niet... Uh, dat ophitsen gebeurde onder andere in de Tweede Kamer. Ik kan me nog herinneren dat Geert Wilders... allemaal klachten ging voorlezen van mensen... die die uit het hele land zou hebben ontvangen... Mm. van overvluchtelingen, wat voor problemen die veroorzaakten. En wij zijn daar toen ook nog een beetje mee bezig geweest... Uh, die waren gewoon verzonnen daar had hij het over een zwembad in de plaats. Nou, en dan gingen we dat uh, navragen. En daar bleken helemaal geen vluchtelingen te zijn. Dus hij las maar, maar wat voor. Wat hem, misschien wist hij dat zelf niet dat het verzonnen was. En las hij gewoon alles voor wat hij binnenkreeg. Het kon hem niet interesseren. Dus hij heeft mensen opgehitst. Dan kan je zeggen, ja, ja, dat zeg je altijd wel. Maar er is nog wat anders. Er gaat dan de, veel aandacht uit die tijd... ging naar die mensen die, die in die wijk woonden... En vanuit zorgen over die mensen, die boze, die mensen, burger, die boze burger, die woont daar. Die zielig, die, die wordt niet gehoord. Die, die wordt niet gehoord en, dan moeten we en dat is niemand, iemand waar niemand van opkomt. Daar valt wat voor te zeggen. Mm -hmm. Beverwaard is een arme wijk, is een probleemwijk. Je kan je afvragen of dat de beste plek is om een AZC onder te brengen. Los van alle andere dingen. Dat is gewoon een wijk waar al heel veel moeilijkheden zijn. En of je daar nog iets moet zetten waar, wat voor die mensen misschien ook lastig is. Dat is, een andere, dat is even een andere discussie. Waar ik benieuwd naar ben, is gaan de mensen die toen destijds zo tekeer gaan, nu boos worden op hoe ze belazerd zijn? Er zijn mensen die niet goed geïnformeerd waren, die het niet beter konden weten, die zijn bang gemaakt. Die hebben daar nachten van wakker gelegen. Die zijn opgehitst. Die zijn in de, boos geworden. Doordat ze boos zijn geworden, zijn ze met de politie naar aanraking gekomen. Ze hebben daar last van gekregen. En daar zijn ze allemaal door op Dat is allemaal gebeurd omdat ze zijn opgehitst door politici. Worden die politici daarvoor verantwoordelijk gesteld? En wordt dat nu eens een keer serieus gedaan? We hebben natuurlijk. Geert Wilders is er al een keer voor de rechter geweest. wegens haatzaaierij. Is het niet tijd dat hij is nu eens aangesproken wordt op wat jij die mensen hebt... hoe je ze hebt misleid, hoe je ze hebt belazerd, hoe je ze gek hebt gemaakt... hoe je ze bang hebt gemaakt, hoe je ze slapeloze nacht hebt gehoord? Het wordt tijd dat jij je daarvoor verantwoordt. Dat laten wij niet zomaar gebeuren. Het is, je zou kunnen zeggen, hij heeft mensen opgeruid, hij heeft aangezet tot opruiming. Dat is in Nederland een strafbaar feit. En nu blijkt dat dat allemaal nergens op gebaseerd was. Nou ja dan zouden we toch misschien eens een keer... en ik zou toch verwachten dat al die journalisten... die zich dan opwerpen als de stem van het gewone volk... van die PVV-fluisteraars... gaan die nu eens een keer zeggen... mensen, sorry, we hebben u verkeerd voortgelicht... we hebben u bang gemaakt, we hebben sprookjes verkondigd... gaan ze dat zeggen? We hebben klakkeloos geloofd wat de heer Wilders zeiden. we zijn als een megafoon voor hem geweest... in plaats van te zeggen kritisch... hé, hey, wacht even, hier is niks aan de hand en niet alles wat hij in de Tweede Kamer zet... maar meteen zomaar op de radio en televisie uitzenden... alsof het waar is? Ja, ik uh, denk het niet. Uh, helaas. Wat ik wel ook aan het stuk van de, in de Volkskrant lees... is dat bijvoorbeeld een meneer die, uh, ook al is dit onderzoeker... nog steeds zegt, ja, maar die woede was nog steeds terecht. Dat AZC dat bij de werd neergezet... of waar, die, waar daar de vluchtelingen kwamen, dat was nog steeds een druppel in een uh, emmer die al aan het overlopen was. Dus, dat, dus ik weet niet... It, kijk, zo'n zo rapport kan er wel zijn... maar je kan het je, ja, hoe serieus nemen ze het? Want, nou. Ik kan me, me supergoed voorstellen... dat Wilders en de zijnen dan zeggen... Ja, ja, maar ja, dat is een nep rapport. In wijze van. Het, het interesseert me helemaal niet wat Wilders zegt... Het gaat erom dat hij ter verantwoording doorgeroet wordt. Dat snap ik, maar als hij dat zegt, dan zullen zijn volgelingen zullen ook niet denken: van oh ja, ik ben inderdaad onterecht opgeheet. bijvoorbeeld. Er zijn voldoende mensen die zo dermate ongeïnformeerd zijn: dat ofwel dit komt überhaupt niet daaraan, of ze geloven alles wat uh, de leider zegt. Nou, nu komen we erop uit waar het eigenlijk allemaal om gaat: geloof, geloof en nog eens geloof. Hasna, dit is het grote probleem. Mensen weten niet iets, ze geloven het. En op het moment dat mensen iets geloven, dan wil je dat het waar is. Als jij gelooft dat je de loterij gaat winnen, dan wil je ook. Ja, dat wil je altijd dat het waar is. Dat is misschien een slecht voorbeeld. Dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar dat is het. als je ergens in gelooft, wil je dat het ook zo is. Als jij gelooft dat je buurman een inbreker is, dan wil je dat graag bevestigd zien. Dus dat is één van de dingen. En nu komen we erop dat geloofdenken. Dat betekent dus niet dat je laat leiden door de feiten. Dat je laat leiden tot wat de werk de hand is. Maar wat, hoe jij graag hebt dat het is. Of hoe jij denkt dat het is. Um, dat wordt heel ver doorgevoerd. En er is een andere kwestie. Um, versbeton. De website in Rotterdam. Versbeton.nl uh, Dat is een uitstekende website. Opiniesite. En die uh, berichten over lokale dingen. En die hebben naar boven gehaald. Dat de gemeente Rotterdam heeft als... Uh, ja, een van de speerpunten is de veiligheid. Want Leefbaar Rotterdam, regeert in Rotterdam. En die hebben veiligheid tot speerpunt. En die zijn van de harde aanpak. Dan nou moet je zeggen, dat is niet. Uh, daar doen ze ook goede dingen bij. Hè, is, uh, de, uh, dat er uh, uh, uh, weer conducteurs op de tram zitten, mm. is een heel goed idee geweest. Terwijl ik zelf moet zeggen, toen ze daarmee kwamen, dacht ik, nou, hoe is dat nou zo nodig? Nou, dat is een heel goed idee geweest. Zo hebben ze meer dingen gedaan waarvan ik zeg dat zijn goede dingen. Maar zij zijn erg van de harde aanpak. En in dat rapport wordt gezegd, ja, moet je luisteren, de zachte aanpak is vaak veel beter. Die leidt tot. Die leidt uiteindelijk tot meer oplossingen. In, uh... Want die zachte aanpak zorgt ervoor dat bijvoorbeeld in een wijk waar veel problemen zijn, dat betekent dat je een buurthuis opent, dat betekent dat je mensen met elkaar in contact brengt. Dat werkt veel beter om criminaliteit te streden... dan alleen maar hard op te reden. Ja, Maar daar wordt dan lacherig over gedaan. Van ja, geef ze een buurthuis en uh, ze houden. Thee drinken. Ja, thee drinken, uh, zielig. Dat, uh, dat nou. zou dan niet werken. Maar de grap is, op het moment dat een, een, een wijkagent de wijk ingaat en naar zo'n buurthuis kan, eens dus een keer een praatje hier kan maken, eens dus een keer thee kan drinken, Marokkaanse thee met lekker veel suiker... dan is er veel meer contact onderling en met die agent. Dan wordt die agent vertrouwd. Um, als er wat aan de hand is, dan is de wijkagent de eerste die gebeld wordt. Daar, die komt veel meer dingen te weten dan op het moment. Zoals nu het geval is, um, niemand de politie vertrouwt. De politie is de vijand. Want de politie die gaat controleren of jij de jas die je aan hebt of je die wel eerlijk gekocht hebt. Je bent verdacht. Hè? De Patser aanpak, waar ze zo trots op zijn. Hey, jij loopt met een Louis Vuitton-tas rond. Oh, nou, dan zal je die wel gestolen hebben. Ik moest, ik moest daar ook nog wel even om lachen. Dat er, dan wordt, eh, er wordt dan op een gegeven moment geïnciteerd dat een agent dan moet gaan achterhalen... of die Louis Vuitton-tas echt is of nep. Dan denk ik, oh ja, want als die nep is... dan krijg je een boete voor het dragen van een neptas. En als die echt blijkt te zijn, dan wordt die in beslag genomen. Altijd fout. Nee, maar goed, het dus, leven Lever Rotterdam is van die Patser aanpak. Daar zijn ze zo trots op. En eh, uh, dit rapport is verschenen en dat hebben ze in de laag gestopt. Daar, ze, daar mag niemand het over hebben. Dat is weggestopt, want dat komt hun niet uit. En waarom komt het er niet uit? Niet omdat het niks met veiligheid te maken. Hè. Niet maar omdat het in strijd is met hun geloof. Mm -hmm. Zij geloven in de harde aanpak. En ik heb dat wel eens in een discussie met een leefbaar politicus gehad. Uh, daar ging het over gevangenisstraffen En dat ging het over wat voor soort gevangenis je hebt. En er is een, in, Noor in Noorwegen een beroemde gevangenis die heel open... Is, waarvan je echt denkt, dit is meer een hotel dan een gevangenis. En de, de grap daarbij is dat de recidive heel erg laag is. Mensen die daarin terechtkomen... en die zitten voor moord, die zitten voor hele schring, die als ze eruit komen, zijn ze beter mensen... dan mensen die in de gewone gevangenis gezeten hebben. Dat wil zeggen, uh, ze doen het, de kans dat ze dan nog een keer een misdrijf begaan... is uh, veel kleiner dan uit een echte gevangenis. En toen zei ik, oké, okay, als je nou mag kiezen... Die zachte aanpak. Jij bent erg tegen criminaliteit. Je wil criminaliteit bestrijden. Ja, ja dat is heel belangrijk. Ja, okay. Die zachte aanpak... die uh, bestrijdt de criminaliteit beter. Maar je gaat misschien wel in tegen je gevoel. Want ja, zo'n gevangene zit in een hotel. Dan zo'n gevangenis. Zo'n harde gevangenis. Die misschien leidt tot meer criminaliteit. Waar kies je dan toch voor? En wat zei hij? Dan kies ik toch voor de harde aanpak... van de zware criminaliteit. De harde gevangenis... En dat is omdat dat meer past bij zijn geloof, bij zijn ja. gevoel. Ja, misschien ook nog wel bij een soort wraakgevoel. Want dat is namelijk wat ik daar aan overhoud. Het gaat helemaal niet om de samenleving beter te maken, om de maatschappij te op een of andere manier positief te beïnvloeden. Het gaat om de wraak willen nemen. En dat vind ik toch ook wel weer. En dat zie je dan hier. En dat zou ik niet zeggen dat dat meteen voor leefbaar Rotterdam geldt. Maar wel voor die protesten en zeker voor wat Wilders deed. Het ging niet. Om of die vluchtelingen daadwerkelijk deden ja of nee. Het ging niet of dat echt een geval was. Het ging erom dat Wilders racistisch wilde zijn, mensen wilden opstoken tegen buitenlanders, tegen vreemdelingen, wat hij, altijd doet, wat hij altijd doet. En dat was voor hem het belangrijkste. En hij zag zijn kans schoon om dat te doen. En ik zou op zijn minst verwachten dat hij daar al is het alleen al aan zijn kiezers, die hij heeft belazerd, opgehitst, bang gemaakt. Zijn excuses aanbiedt. Ja, dat was het Jook-café. Um, en we hebben iemand aan de telefoon die graag wil reageren op, uh, op wat daar besproken is. Herman, goede nacht. Ja, goede uh, Dankjewel. Ja, ik wou even reageren over dat uh, onderzoeksakkoord van het uh, WOS uh, nog wat. Mm -hmm. Dat, uh, dat, dat onderzoeksinstituut is, is uh, een paar weken geleden door uh, journalist de journalist Daraan, dat, dat het van het Delegaal was, ook negatief in beeld gebracht omdat uh, bleek dat het. Uh, je... Justitie dat, dat hele onderzoeksrapporten van dat ging toen over het drugsbeleid. Werd gewoon helemaal uh, stuurde naar de, naar de hand die te wouden horen. Het zeg maar. werd toen uh, iets van drie, vier keer aangepast, omdat zo'n zo rapport naar buiten gebracht mocht worden. Dus ja. Hoe, hoe betrouwbaar is zo'n dat, dat rapport dan nog? Nou, als je kijkt naar de... Uh, kijk, dat, dat was uh, een, een rapport over het functioneren van, van het ministerie zelf. Hè. Dus Dat, dat was een, een rapport waarin kritiek werd geuit op het rijlijnzijnde van het ministerie. In, de, in dit geval gaat het uh, om uh, iets externs. En dan gaat het ook nog over uh, iets waar... Nou ja, ik geloof dat, dat in het hele debat destijds... over de komst van de AZC's en, en wat we moesten doen met, met de vluchtelingen... die, die um, zouden komen, maar uiteindelijk uh, in veel mindere getalen hier zijn... Um, zijn de partijen die nu in de regering zitten, waaronder een VVD en een CDA... die waren daar minst terughoudend over. Dus het is niet zo uh, dat zij uh, heel veel belang hebben... Uh, bij het ontkrachten van het beeld wat er is geschapen... omdat. Volgens mij hebben VVD en CDA daar zelf ook uh, enigszins wel aan meegedaan. Absoluut niet op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld in Wilders. Um, maar Dus je hebt het over... Kijk, je zegt, uh, kunnen we dat instituut wel vertrouwen? Um, volgens mij is de vraag... Um, in hoeverre kunnen wij, uh, ja, kunnen wij de, de manier waarop onze overheid ermee omgaat uh, vertrouwen? Want dat instituut heeft gedegen onderzoek gedaan. Ook in het vorige uh, rapport waar jij het over hebt... is gedegen onderzoek gedaan, alleen... Ja, uh, toen waren de resultaten onwelgevallig. In dit geval zijn het niet, is het niet, uh, kun je niet zeggen dat het is. Dit is wat, wat de regering wil horen. Dat, dat, dat, het spreekt namelijk best wel in sommige gevallen tegen uh, waar ja. ze politiek uh, mee hebben gemaakt. Nou, ja, want het, het, het, het, het strijkt ook uh, tegen de geluiden van de, van de kleine middenstand die daar in de omgeving waren. Die, die, die ook de, de dupe waren van een, een hoog uh, winkeldiefstand, uh, uh, intimidatie en alles wat er omheen hing. En er waren zelfs geluiden van, van, van meerdere winkeliers en alles dat ze gewoon schadeloos werden gesteld als ze maar de mond hielden in de media. Nou ja, de, er zijn absoluut incidenten geweest, zo, zoals er heel vaak incidenten zijn. Maar wat het onderzoek aantoont, en wat er, er is echt heel breed... Hè, in, in veel plaatsen, met de politie, met, uh, er is gewoon lokaal ook de mensen die erover gaan... die, die, de turven, die alles turven wat er gebeurt en wat wel en niet kan... Um, en wat blijkt, over het geheel genomen... je hebt altijd incidenten, je hebt altijd plekken waar het fout gaat... je hebt plekken waar het goed gaat. Maar over het geheel genomen blijkt het dus heel erg mee te vallen. Kijk, er zijn, dus mensen zijn zodanig opgehitst... dat ze dus letterlijk niet meer over straat durfden. Er werd gesproken van verkrachtende roversbendes. En dat is gewoon... Niet waar. En dat is, dat is ook wat het rapport tegenspreekt. Niet dat er is nog nooit een winkelier geweest is die last heeft gehad van winkeldiefstal of, of weet je wel, klein crimineel gedrag. Maar het is niet veel erger dan dat het toch al was. Het is niet veel erger, niet erger dan wat de normale, wat de, wat, de, wat de Nederlandse bevolking ook al aan overlast veroorzaakt. Ze zijn niet enger of erger of crimineler. Dat, dat is wat er in het rapport staat. Nou, alleen, alleen het punt is dat uh, de dat uh, OM en, en de politie die er omheen hangt... Van, uh, heel vakkundig is in, in het sturen van cijfers. En, uh, een, een heel simpel voorbeeld was dat ook aangetoond werd... Uh, dat vrouwen uh, dat, uh, werden ont ontmoedigd om uh, aangifte te doen tegen, tegen verkrachting. En, uh, en uh, daardoor waren ineens de verkrachtingen cijfers omlaag gegaan. Uh, en, ja, uh, ik, ik, geloof, naar... ik geloof dat je nu een, een, een, een, een dwarsstraat inslaat... Die niet helemaal van toepassing meer is op, uh, op dit rapport. Maar ik, uh, ik wil ja. je heel hartelijk bedanken nee, voor je nee, bijdrage, nee, nee, Herman. Nee, nee, nee, wacht even. Ik mocht haar site laten instalen. Ik, ik, het, het ging erom dat, dat de politie... Uh heel vakkundig is in het bijsturen van cijfers. En ik gaf dat als, als, als voorbeeld. Dus ik wil niet die, die zijstraat inslaan. In, in ja. Maar het gaat erom dat, dat, dat ze toch onderzoeken naar cijfers toch altijd een beetje omdraaien om, om, om het zo ja, maar... te draaien dat het heel goed uitkomt. Maar Herman, het, het was niet alleen een rapport. Hè? Het komt niet uit de lucht. De mensen in die gemeentes, in die wijken, zeggen zelf ook dat het meevalt. Dus het is, het is niet zeg maar een, een groepje pennelikkers die heeft besloten dat het zo is. Er is met mensen gesproken. Maar, ja, maar we hebben, ik, sorry, ik, ik wil je heel erg bedanken voor je bijdrage. Maar we hebben nog iemand aan de telefoon die ook heel graag nog even wilde, iets wilde mee, uh, wil meepraten voordat, uh, voordat onze tijd op is. Dus hartstikke bedankt, Herman, en uh, een hele fijne nacht nog. Okay. Goeienacht, met wie spreek ik? Met, met Gerard Hooghuizen. Hi, hey, Gerard. Hey, ja, kijk dan ik gewoon uh, hier in de kerk en in de wijkbond. Tegen die, die, die de mm hm en ik uh, ben, ben op uh, die open dag geweest van, uh, uh, van het uh, AZC, heb daar de wijk in gesproken en die, uh, die uh, heeft me dingen verteld die niet uh, hoort ook eens, uh, in de publiciteit gekomen zijn. Hè? Gewoon dat uh, bewoners gewoon uh, gelijk uh, welwillend uh, als vrijwillige dagen zich gemeld hebben. Hè? Ja, dat is sowieso uh, een, een, een onderbelicht iets geweest. Hè? Want er de, de was. In de tijd dat het uh, als een heel groot probleem gezien werd, hè, de vluchtelingen die ze allemaal ja. zouden komen, um, was er, konden we heel veel lezen over uh, de boze burger, uh, de bange burger, mensen die, die vrezen dat er van alles mis zou gaan. Maar um, ja, eigenlijk overal, door heel Nederland. Um, moesten, moesten zeg maar, initiatieven zeggen van... ja, sorry, we, we hebben geen vrijwilligers weer nodig... want we hebben er al te veel. Dus dat is inderdaad een heel belangrijk punt dat je maakt. Dat het naast de mensen die bang waren en bang gemaakt waren... ook eigenlijk heel veel mensen waren die zoiets hadden van... hé, hey, luister, deze mensen hebben hulp nodig. En uh, wat kunnen we doen? Waarom ben je gaan kijken? Nee, kijk, ik ben uh, positief tegen de opzichting van vluchtelingen. Ja. Dus, ik was gewoon benieuwd om, uh, hoe dat ging. Uh, en uh, nou, goed, die, die, die wijkagent, uh, ja. Die, uh, die bleek gewoon. Uh, <laughs> die bleek vroeger mee op de nage school gezeten te hebben. Dus die, die kon mee. Ja, en, en wat, wat vond je ervan? Wat zag je daar? Nou, gewoon uh, heel positief, hè? Ja. ja. Maar wat, waren het goede voorzieningen? Of, of vond, vond je ja, het klein? Nee, vond je nee, het karig? Het waren, het waren goede voorzieningen, ja. Maar ik heb nog iets anders. Ik heb een iets ge... Heel een, kort een, nog hoor, want de... we hebben echt nog 20 seconden. Oh, nou sorry, ik heb het. Ik heb ook het over Baudet hebben. Een uitspraak van de minister Obegren. Baudet gaat verder waar Wildes op ophoudt. Ja, ja dat, dat, dat, dat zegt zij. Bent u daarmee eens? Daar ben ik het volkomen me mee eens. Oké, okay, nou duidelijk hartstikke bedankt en uh, nog een hele fijne nacht. Ja, dank je. Bien en Vara.